Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het in opspraak geraakte bedrijf Cambridge Analytica... dat data van Facebook heeft verzameld, zit nog verder in het nauw. En er is een leegloop bij het korps Mariniers. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. Veel militairen vertrekken bij het korps omdat ze in 2022 van Doorn naar Vlissingen moeten verhuizen. Ze zien het niet zitten om naar Zeeland te gaan, meldt de Volkskrant. De militairen zijn onder meer bang dat hun partners in Zeeland geen werk vinden. In het eerste kwartaal van dit jaar vertrokken 73 mariniers en dat is fors meer dan normaal. De Koninklijke Marine erkent de problemen, maar zegt dat die nog geen invloed hebben op de gevechtskracht. Premier Rutte noemt in Goedemorgen Nederland... de situatie bij het Korps Mariniers zorgelijk... maar zegt dat het kabinet er bovenop zit. De militairen doen belangrijk werk... dus we moeten zorgen dat ze het naar hun zin hebben, zei Rutte. Misbruikslachtoffers van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein... mogen voortaan vrij uitspreken over wat ze hebben meegemaakt... zonder dat dat gevolgen heeft. De geheimhoudingscontracten die ze hadden getekend... zijn door het filmbedrijf ingetrokken. In een verklaring staat dat Harvey Weinstein maandenlang heeft geprobeerd... zijn slachtoffers monddood te maken... door ze te wijzen op de geheimhoudingsverklaring. De producent wordt door verschillende actrices beschuldigd... van seksueel misbruik en wangedrag. Zijn bedrijf is nu ook failliet verklaard. Waarschijnlijk is dat om het klaar te maken voor verkoop. De gezamenlijke militaire oefening van de Verenigde Staten en Zuid-Korea... gaat gewoon door, ondanks de diplomatieke toenadering met Noord-Korea... en de mogelijke topontmoeting tussen president Trump... en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefening was eerder uitgesteld vanwege de Olympische Winterspelen. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het besluit... om de training door te laten gaan. Eerdere gezamenlijke militaire oefeningen werden door Pyongyang gezien... als een provocatie en een dreigement. De gemeente Zaanstad mag jongeren die mogelijk overlast gaan veroorzaken... een huurwoning weigeren in twee wijken in Zaandam. Poelenburg en Peldersveld. Die wijken hebben al jaren last van hangjongeren. In 2016 kwam Poelenburg landelijk in het nieuws... toen een tv-ploeg er werd bedreigd. Het kabinet wil de eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en aanpakken. En daarvoor wordt een campagne gestart die 26 miljoen euro kost. Onderdeel ervan is dat mensen boven de 75... eens per jaar iemand op bezoek krijgen die kijkt of ze hulp nodig hebben. Ook komt er een meldpunt waar mensen hun vermoedens... over eenzame bejaarden kwijt kunnen. En het aantal auto's van 40 jaar en ouder stijgt in Nederland. In vier jaar tijd is het aantal oldtimers met een kwart gestegen... tot meer dan 140.000, blijkt uit cijfers van het CBS zijn vooral veel oude Volkswagens die geliefd zijn bij autoliefhebbers. Ook oude Mercedes, Citroëns en Volvos blijven onverminderd populair. De meeste oldtimers zijn te vinden op het platteland... met de gemeente Laren en Terschelling als uitschieters. En de oudste geregistreerde auto in Nederland is een Benz Velo uit 1894. Het weer op veel plaatsen zonnig en droog... bij een middagtemperatuur van 6 tot 8 graden. Vanavond vrij helder, later gaat het licht vriezen... en landinwaarts ontstaat mogelijk mist. Morgen wolken en zon en vooral smiddags plaatselijk een bui. ANWB verkeersinformatie Informatie, In het zuiden van Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw. Verder zien we een vrij normale ochtendspits. Op de A27 van Gorkum naar Breda... is een vrachtwagen stilgevallen bij Oosterhout-Zuid. Er staat nu 12 kilometer video vanaf Nieuwendijk... met een uur op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. De A28 van Utrecht naar Amersfoort door een ongeluk met vijf auto's voor de afrit Maarn. 9 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A27. De A28 van Hogeveen naar Assen bij Assen-Zuid. Zeven door een kapotte vrachtwagen. En aan de noordkant van Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk bij de Koentunnel. Er is één tunnelbuis dicht. Houd dus rekening met file op de A8.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 6,5 minuut over 8 is het. Ja, gisteren was het al nieuws. Hè, dat Britse bedrijf. dat 50, van 50 miljoen Amerikanen gegevens heeft gekregen verzameld uh, via Facebook. Vandaag blijkt dat er nog veel meer aan de hand is... rond dat Cambridge Analytica, want zo heet dat databedrijf. In een documentaire, die gisteravond werd uitgezonden... geven zij toe dat ze bereid zijn om propaganda te verspreiden... en mensen ook af te persen. Zelfs het inzetten van mooie vrouwen om politici in de val te lokken. Alles was daar te koop. Blijkt allemaal uit een undercover-operatie van de tv-zender Channel 4. Het lijkt opponents door handouts en honey traps. Send some girls around to Candy's house. Through sex, secrets, and spies. I know people who used to work for MY5, MY6. Old style tactics wedded to the new. We just put the information into the bloodstream of the internet and then, then watch it grow. Ja, een stukje uit die film van Channel 4. Dus Cambridge Analytica die schakelt politieke tegenstanders uit... met klassieke en moderne tactieken, blijkt uit die film. Correspondent Tim de Wit heeft hem helemaal gezien. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Beetje duistere fragmenten, dit wat we ook net horen. We zien de beelden er niet eens bij. Kan je uitleggen wat daar te zien is? Ja, het is een documentaire van een undercoverjournalist van, uh, van Channel 4... die zich uh, voordoet als een rijke Sri Lankaanse vertegenwoordiger... Uh, van de Sri Lankaanse president. En daarmee zich voordoet als een potentiële klant van Cambridge Analytica. En hij zegt in die gesprekken met de leiding van het bedrijf... dat hij graag advies wil over hoe zij kunnen helpen... om de verkiezingen te beïnvloeden. Nou, Die gesprekken die zijn allemaal met verborgen camera opgenomen. Uh, vertelt uh, uh, de leiding van Cambridge Analytica dus... hoe ver ze bereid zijn om te gaan. Nou ja, Je gaf net al een aantal voorbeelden... En dat gaat dus ook veel verder... Dan alleen het ongevraagd data verzamelen van kiezers via Facebook. Zoals ze dat, in elk geval waarvan we weten dat ze dat in Amerika bij tientallen miljoenen mensen hebben gedaan. in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Maar inderdaad, het gaat dus over. dat bieden ze namelijk zelf gewoon aan in die gesprekken. Het in de val lokken van oppositieleden. of door schandalen in scène te zetten. of ze praten openlijk over hoe ze bijvoorbeeld. Oekraïnse prostituees kunnen afsturen op politici op Sri Lanka. Dat vervolgens in het geheim filmen, zodat ze daarmee af te persen zijn. Ook uh, leggen ze uit hoe ze bewust uh, propaganda uh, kunnen verspreiden. Nou ja, dat zegt Cambridge Analytica dus allemaal bereid te zijn om te doen voor zijn klanten. Dus dat was een behoorlijk uh, schokkend beeld wat je daarmee krijgt van het bedrijf. En, en hoe is dit dan gelinkt aan dat schandaal rond die Facebook-accounts? Nou ja, in feite uh, is dit bedrijf uh, niet alleen dus bereid om die Facebook... Ik bedoel, dat is zeg maar waarmee ze de afgelopen dagen het nieuws zijn gekomen. Uh, hoe ze al die tientallen miljoenen Facebook-accounts in handen hebben gekregen... want daar zijn ze in feite voor opgericht. Ze hebben hele slimme data-analytici in huis... die dus eigenlijk in feite op hele slinkse wijze... Uh, al die data kunnen verzamelen van kiezers. Um, en dat hebben ze in Amerika heel duidelijk gedaan. Maar inmiddels hebben ze zich dus ontwikkeld tot een bedrijf... dat nog veel verder uh, bereid is om mm. veel verder te gaan... nog veel meer te doen voor zijn potentiële klanten. Want met al deze... Uh, he, dus niet alleen um, het verzamelen van data... maar nog ook eens een keer uh, al deze uh, schandalen opzetten of, of het bewust propaganda verspreiden enzovoorts... maken ze zich dus nog tot een veel grotere klant... Eh, dan dat ze officieel zeggen te zijn. Nou, je hebt net uitgelegd hoe Channel 4 dat eh, heeft gedaan... met een soort undercover-operatie. Is er al een reactie van dat bedrijf Cambridge Analytica? Ja, dat is natuurlijk meteen naar gevraagd. En eh, zelf ontkennen ze niet verrassend... maar dat ze eh, bereid zijn om dit soort dingen te doen. Ze zeggen dat ze niet de wet overtreden... Excuus, ze zeggen ook dat uh, de verborgen camerabeelden volledig uit zijn verband zijn gerukt. Maar ik heb toch niet het idee dat de leiding van het bedrijf hier mee weg uh, gaat komen. Want uh, ja, de afgelopen dagen was er dus al die enorme storm van kritiek uh, losgebarsten uh, over de rol die ze speelden in de Amerikaanse verkiezingen. Um, en daar komt dit dus nog een keer bij. Um, en het blijkt trouwens ook uit die documentaire van Channel 4 dat dit Cambridge Analytica bijvoorbeeld werkte voor de Keniaanse president vorig jaar bij de verkiezingen. Daar leiden zelfs het geweld op in de aanloop naar de verkiezingen in Kenia... dat ze werkte in Nigeria. Kortom dat de, de vertakkingen van dit bedrijf... naar allerlei verschillende verkiezingen de afgelopen jaren... nog wel eens veel groter zijn dan we tot nu toe weten. En wat toch wel erg opviel, was de reactie van Alexander Nix... dat is de directeur van het bedrijf in die documentaire... waarin hij soort van kort samenvatte... terwijl hij dus werd gefilmd met de verborgen camera... wat ze... Precies doen, en hij zei: Ja, wat we aan berichten verspreiden, hoeft niet waar te zijn, als men het maar gelooft. En eh, dat is in feite natuurlijk de samenvatting van het be bewust verspreiden van, uh, van fake news. Worden er maatregelen genomen tegen dit bedrijf? Dat is wel de bedoeling, ja. Je merkte dat de Britse informatie komt, dat is een onafhankelijke instantie hier. Direct gisteravond al een verzoek indiende... voor een soort huiszoekingsbevel bij het bedrijf. Een bevel om het bedrijf te kunnen onderzoeken... als een database door te kunnen lopen. En vooral ook om vast te kunnen stellen... hoe dit bedrijf nou precies te werk gaat. Want tot nu toe hadden ze daar wel eens een, een vriendelijk verzoek... voor ingediend bij Cambridge Analytica... om daar een kijkje te nemen. Maar dat werd tot nu toe ook een keer geweigerd. Maar goed, met al deze ontwikkelingen... Van de afgelopen dagen ja, staat die informatie waar komt... natuurlijk ook ineens een stuk sterker om zo'n bevel af te dwingen. Dus het ziet er wel naar uit dat dat gaat gebeuren. En ik verwacht ook wel in de politiek nog veel meer boze reacties. Ook daar zagen we de afgelopen dagen al meerdere reacties... over, uh, uh, over, over loskomen, uh, over hoe met name politici Cambridge Analytica beschouwen... als een steeds, ja, steeds gevaarlijker wordend bedrijf, met, met name wat ze doen. En daar komt deze documentaire dus nog een keer bovenop. Dus nee, ik verwacht dat Cambridge Analytica de komende tijd... alleen nog maar verder onder vuur komt te liggen. Ja, over de firma List Bedrog, Cambridge Analytica. U hoorde onze correspondent in Londen, Tim de Wit. Ja, dat hele verhaal rond Facebook natuurlijk. Overigens, Facebook heeft Cambridge Analytica onmiddellijk geschorst. geloven die mogen niet meer op Facebook, naar aanleiding van dat hele gedoe. Um, maar al die uh, perikelen heeft, uh, hebben invloed op de, op de beurskoers van Facebook. Nick Wouters is hier van de NOS-economie-redactie. De waarde van het aandeel ging onderuit. Grootste daling in jaren, geloof ik. Ja, zeker. Dat ging heel hard. Er ging op een gegeven moment 8 af van het aandeel. Het eindigde uiteindelijk 6,8 lager. En als je dat dan omvat in een bedrag... hoeveel beurswaarde is er verdampt in één dag tijd... dan is dat 30 miljard... Euro, dat er verdwenen is van de waarde van Facebook. Enorm. En Facebook is heel groot. En dat zie je dan ook terug in, op de beurs direct bij de, de Nasdaq... die dan meegesleurd wordt met, uh, met die daling van Facebook... en ook andere techbedrijven die naar beneden gaan. Google bijvoorbeeld 3% omlaag. Maar ook Amazon en Apple en Microsoft uh, gingen naar beneden. Dus dat ging hard uh, gisteren. Waar maken die beleggers zich met name zorgen over? Ja, ze maken zich zorgen over nog meer regulering voor Facebook. Dat er meer strengere regels komen van overheden. Die angst die was er al. De, de, de gedachte was al, 2018 wordt het jaar waarbij Facebook... steeds meer onder vergrootglas ligt... en waarbij er steeds meer onderzoeken gaan komen. Dat wisten beleggers al. Maar dit kunnen ze daar helemaal niet bij gebruiken. Die onderzoeken gaan nu, uh, gaan nu volop beginnen. Je hoorde net Tim al vertellen dat in Groot-Brittannië... een onderzoek wordt gestart door de privacywaarkend. Maar ook uh, de Europese Unie gaat hier naar kijken. En ook in Amerika zijn er al... Uh, uh, uh, geruchten, of uh, zijn nogal berichten dat daar ook een onderzoek wordt gestart naar Facebook. Dan moet Facebook alles op tafel gooien. Dan komt er misschien meer naar buiten. En dan is er nog meer aanleiding om met regels te komen voor Facebook. En ja, die regels, daar vrezen de beleggers voor. Uh, dat zijn de beleggers, dus dan gaat het over het geld en enzovoort. Maar de Facebook-gebruikers uh, haken die ook af? Dat weten we nu nog niet, hè. dat moeten we gaan zien de komende tijd. Er zijn er 2 miljard. En dit soort berichten helpen natuurlijk niet bij de Facebook-gebruikers... om nog meer van hun data te gaan delen. Dus die angst is er ook voor een deel. Al zie je dat bij gebruikers dat toch altijd wel langzaam gaat... voordat die hun gedrag gaan aanpassen. En dat het dan nog een klein groepje is. Maar ja, wanneer wordt dat een groot groepje, dat weet je niet. Maar eh, wat beleggers in ieder geval niet hopen... is dat deze trend zich voorzet, doorzet. Want bedrijven hebben data nodig van gebruikers... gaan gebruikers minder data delen... dan hebben adverteerders uh, ja, minder aan Facebook... en gaan ze minder geld geven aan Facebook... en dat zorgt ervoor dat de omzet dan uh, gaat dalen wat, van het bedrijf. Wat, wat gaat dat bedrijf kosten, is dat al duidelijk? Nou, dat er veel miljarden op het spel staan... dat is in ieder geval wel duidelijk... want afgelopen jaar alleen al heeft Facebook 12 miljard... Euro of dollar, ik denk dat het euro is aan winst uh, gemaakt. Het gaat om veel geld en dat moet door blijven groeien bij Facebook. Dat is ook waar beleggers steeds op rekenen. Daarom uh, beleggen ze in Facebook. En de afgelopen jaren hebben ze vooral die koers flink zien oplopen. En nu zijn er toch steeds meer... Tekenen dat die groei misschien niet doorgaat. Zeker als er dit soort schandalen blijven, uh, bij blijven komen, natuurlijk. Als je dit allemaal bij elkaar veegt, hè, dus ook alles wat er al speelde. Uh, nou. ja, nu die laatste uh, dingen erbij. Uh, ja dan zit Mark Zuckerberg, de, de grote man van Facebook. Staat in de wind. Heeft, heeft hij al gereageerd? Nee, en dat is het uh, frappante, Want uh, hij laat wel uh, onderknuppels, om het maar eventjes uh, zo te zeggen uh, reageren. Maar zelf komt hij niet met een verklaring. En dat is ook meteen de kritiek. Waar is mag ik? Waarom laat hij niet nu iets van zich horen, nu het bedrijf. Uh, zo in de problemen zit. Hij heeft trouwens hier zelf ook schade van ondervonden. Hij heeft heel veel uh, aandelen Facebook. Alleen al gisteren is hij 5 miljard aan waarde kwijtgeraakt bij die aandelen. Dus het raakt hem ook direct. Maar het is de vraag, wanneer gaat hij nu iets zeggen? Hij heeft wel gezegd. We moeten Facebook gaan fixen. Ga dat doen dit jaar, heeft hij al eerder gezegd. Maar het blijft tot nu toe bij dat soort vage berichten... en hij komt nu nog niet echt met concrete acties. Nee. Goed, nou, over Facebook dus. Uh, al die perikelen hebben dus ook invloed op de beurskoers... en mogelijk ook op het aantal gebruikers dat zegt... toedeledokie richting Facebook. Maar dat horen we dan nog allemaal wel. Um, dankjewel, Nick Wouters was dat van de NOS Economie-redactie. Dan gaan we naar de andere kant van de tafel. En daar zit zij reeds klaar, Elisabeth, met een overzicht van het nieuws in de andere media.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 en neutraliseren. Een fiets van de zaak moet fiscaal net zo interessant worden als een leaseauto. Het kabinet wil daarom de regels gaan versimpelen, schrijft het AD. Als er meer mensen op de fiets stappen... dan kan dat de samenleving 50 miljoen euro opleveren. Onder meer doordat er minder CO2 wordt uitgestoten... en het een positief effect heeft op de gezondheidszorg. Een medewerker van Waternet heeft anderhalf miljoen euro... van het Amsterdamse waterleidingsbedrijf gestolen, schrijft De Telegraaf. Nico B. is al twintig jaar werkzaam op de administratie van Waternet... en zou meerdere keren tonnen van Waternet... naar zijn eigen rekening hebben overgemaakt. Maar lang heeft Nico B. niet van zijn geld genoten... want hij vergokte het binnen enkele maanden bij online casino's. Tennister Martina Navratilova is boos op de BBC waar ze als commentator werkt. De negenvoudig Wimbledon-winnares ontdekte dat John McEnroe... als commentator bij de BBC tien keer zoveel betaald krijgt als zij zelf. Terwijl hij niet meer doet dan zij, zegt ze. Het is extreem niet En het uh, you know, maakt me angry for the voor de andere vrouwen die dit through De BBC might zeggen well John McEnroe meer more hours of hij on langer longer. Ten keer zoveel? much? Ik denk think so. Ja, en de BBC heeft inmiddels gereageerd op de kritiek van Navratilova. McEnroe wordt wereldwijd gezien als de beste kenner van de sport... en wordt op grote, schaal, uh, op, op grote waarde geschat door het publiek. Zijn vergoeding weerspiegelt dat geslacht speelt daarin geen rol... luidt de verklaring van de omroep. En de gouverneur van Mississippi heeft zijn handtekening gezet onder de strengste abortuswet van de Verenigde Staten. Dat melden Amerikaanse media. In de staat is zwangerschapsonderbreking na 15 weken voortaan verboden, op enkele uitzonderingen na. En pro-abortusactivisten gaan de wet bij de rechter nu aanvechten. Waar is het aansluitende blazen? Wijndzwanen? Ja, vooral op de plekken waar er ongelukken zijn gebeurd. En het afgelopen half uur waren dat er relatief veel, zoals op de A1 Duitse grens richting Hengelo bij Hengelo. We zien daar nu een half uur vertraging. Ten noorden van Amsterdam loopt het vast op de A7 en de A8... door een aanrijding in de Koentunnel. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is maar één rijstrook vrij... bij knoopend Kooimeer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... Hij staat door een ongeluk met vijf auto's voor de afrit Maar. 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het is bijna 10 minuten voor half negen. Vanochtend vroeg is de Nederlandse Paralympische ploeg... teruggekeerd uit pjong van de Winterspelen dus... Tientallen fans stonden ze op te wachten op Schiphol. En daar was ook verslaggever Roel Pauw. Mooi hè? Ja, geweldig. Ja. Dank je wel. gedaan. gedaan. bij Linda van Impelen. Die uh, onthaald wordt door de 90-jarige oma. Knap Dankjewel. En hoe was het, uh, oma, om uw kleindochter weer te zien? Geweldig. Ik ben zo blij weer dat ze weer uh, terug is. En dat ze zelf weer gehaald heeft. Geweldig. Een doorzetster, proficiat toch. Ja, en dat kranige heeft ze van nu, hè? Ik ben 90, ja. dat denk ik. <laughs> heeft u het allemaal gevolgd op tv? Ja, want het waren rare tijden natuurlijk, hè, die wedstrijden. Ja, Midden waren, in de nacht soms. Dat, dat waren het net, ja. ja. Ik ben wel nacht te wakker geweest, ik heb ook wel een nacht niet geslapen, maar ja, daar haal ik wel weer in. Was u zenuwachtig voor uw kleindochter? Ik was vol vertrouwen, ja. eigenlijk, ja. En Ik had het wel verwacht hoor, Ja? Ja, dat ze met het thuis kwam. Wat ik zelf als directeur van de MCNZ, want ik ben Gerard Diedersen, uh, heel erg mooi vind dat het succes van Olympisch eigenlijk in één strakke lijn is doorgetrokken uh, naar Paralympisch. Mensen uit de hele wereld komen toch bij ons vragen van hoe doen jullie dat nou in godsnaam? Nou, dat... Dat geheim dat gaan we hier niet verklappen, want wellicht lopen er nog wat mensen rond die daarmee aan de haal gaan. Uh, maar het, het, het geeft wel aan dat wij echt een fantastisch sportland zijn, fantastische programma's hebben. Vier jaar geleden was ik wel in Sochi, ik ben nu niet uh, in Pyeongchang geweest voor Paralympisch. dat we een talententeam hadden. En er zijn maar zo mensen, Jeroen, die hier nou gewoon met een gouden medaille weglopen. Het is echt fantastisch. Ja, we zien elkaar sneller. Hé, hey, bedankt hè, je was echt een probleem. Gefeliciteerd! Ja. Een... Gefeliciteerd ja. een mooie... Super cool, Supercool. Gefeliciteerd uh, Jeroen. Dankjewel, ja. Je hebt hem. Goud ook, geen andere kleur. Daar zijn we voor gegaan. Ja, voor die gouden. Hoe vaak heb je je winnende race nog beleefd? Ja, best, best wel een paar keer. Vooral omdat je kreeg die medaille ook twee dagen later. Dus dan komt het weer terug en je kijkt af en toe de video even terug. Ja. ja. ja. Ik ben je dan een beetje trots op jezelf? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, nee, er zijn nog doelen voor de volgende natuurlijk. Er zijn meer medailles te halen. En, uh, daar gaan we daarna weer op focussen. Paralympisch. En laat dit ook een stimulans zijn voor al die mensen die een beperking hebben. Wat je uiteindelijk kunt bereiken met enorm hard trainen. Met enorme doorzettingsvermogen. Ja, dan, dan worden jullie echte rolmodellen zoals jullie nu uiteindelijk uh, zijn geworden. En ik wil eigenlijk wel even een applausje voor Esther Vergeer. Ja beste vergeerde Chef de Michon. En die mag zeker tevreden zijn over deze meest succesvolle Olympische Winterspelen ooit. Drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Fantastisch. Ja, we gingen natuurlijk met een grotere ploeg dan ooit. Maar ik weet ook zeker dat dit uh, ja, de best voorbereide ploeg was. Dus de samenwerking tussen Team NL en de Nederlandse skivereniging. Die hebben geresulteerd in een fulltime programma. Uh, ze hebben ontzettend veel kunnen trainen op Papendal. Maar ook regelmatig natuurlijk naar het buitenland geweest voor de sneeuw. En voor uh, daar trainings stages te doen, wedstrijden genoeg, genoeg en voldoende wedstrijden kunnen skiën en snowboarden. Ja, en dat, dan, ja, dan ben je optimaal voorbereid en dus ook op zo'n goed voorbereid. Wat was voor u zelf het hoogtepunt? Oh, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Nou ja, natuurlijk de medailles zijn heel mooi. Uh, uh, Bibiam en Jeroen als, als uh, eerste debutant zeg maar, op de paralympische Spelen... maar wel geschiedenisgrijvend om de eerste medaille in Alpine skiën uh, te winnen. Maar ook een, uh, een Linda die het fantastisch heeft gedaan... Um, vanuit een diep dal weten te komen. En dan toch nog uh, die zilveren plak. En Chris Vos tussen twee Amerikanen bij het snowboard. Ja, nou ja, fantastisch. Kortom, mooie verhalen daar vanochtend. En dat waren ze terug in Nederland. Dus de Nederlandse Paralympische ploeg. In een bijdrage van Roel Pauw. Show You did it! Through.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 Kwaza Bababu in Centro, Sasapia, Ni In Centro, Kwenye, Redio, SUV. In Centro, ja, IT-company, nu ook in Kenia. Droomt u ook al van een Vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Het zijn de Volkswagen Easy Private Lease Weken. Her jij dit voorjaar in een nieuwe Volkswagen Up met Private Lease? De verzekering is helemaal geregeld. Het onderhoud is inclusief.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 het is bijna half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het hoofdbeveiliging van Facebook stapt op. Hij is het niet eens met de manier waarop Facebook... de verspreiding van nepnieuws en desinformatie aanpakt. Hij wilde graag opening van zaken geven over mogelijke pogingen van Rusland... om via Facebook de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Maar de rest van de top van het bedrijf zou hierop tegen zijn geweest... meldt de New York Times. Het korps Mariniers kampt met een grote leegloop. En dat komt doordat het korps over vier jaar verhuist van Doorn... Naar naar Vlissingen. Militairen die vertrekken zien het niet zitten... om van Utrecht naar Zeeland te gaan, meldt de Volkskrant. Want ze zijn onder meer bang dat hun partners daar geen werk vinden. Premier Rutte noemt de situatie zorgelijk. Misbruiksslachtoffers van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein... mogen voortaan vrij uitspreken over wat ze hebben meegemaakt. De geheimhoudingscontracten zijn ingetrokken. In een verklaring staat dat Weinstein maandenlang heeft geprobeerd... om zijn slachtoffers monddood te maken... Amerika en Zuid-Korea gaan ook dit jaar samen een militaire oefening houden. Dat ligt erg gevoelig bij Noord-Korea, dat bang is dat de landen samenspannen. De laatste tijd was de slechte relatie, dankzij de winterspelen wat ontdooid. Maar dat is voor de VS en Zuid-Korea geen reden om de militaire oefening af te blazen. En er zijn steeds meer oldtimers in Nederland. Volgens het CBS zijn er nu 140.000 auto's van 40 jaar of ouder. Vooral oude Volkswagens, Mercedes'en, Citroëns en Volvo's zijn populair. En de oudste geregistreerde auto in Nederland is een Benz Velo uit 1894. De weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het voelt nog niet als lente. Nee, inderdaad. De temperaturen blijven achter. Het plaatje wordt overigens wel op de meeste plaatsen heel mooi. Ik zeg met nadruk wordt, want in Limburg valt nu nog hier en daar wat lichte sneeuw. En zeker in het Heuvelland liggen de temperaturen nog flink onder het vriespunt. En dat betekent dus ook dat het vooral daar nog plaatselijk glad kan zijn. Maar die neerslag die daar nog valt trekt snel weg. Het wordt het komende uur denk ik al droog. En dan volgt uiteindelijk in de loop van de ochtend ook daar de zon. Loopt het kwik op naar 7 graden zijn de problemen voorbij. 7 graden is ook de maximum temperatuur in de rest van het land. Een matige noordelijke wind erbij. Ja, en dat betekent dus dat het misschien wel lenteachtig uitziet van achter glas. Maar buiten toch wel een jasje scheelt. Ja, en hoe gaat dat dan de komende dagen? Nou, het kwik blijft voorlopig aan de lage kant. Zo'n 7 graden voor de woensdag en de donderdag. Komende nacht kan het nog uh, licht vriezen. Misschien nog matig in het oosten van het land. Met een mistbank en lokaal gladheid. Maar van het westen uit neemt de bewolking langzaam toe. Morgen nog een klein beetje zon, maar ook wolkenvelden. Vooral in de middag wat lichte motregen. Uh, overigens stelt dat heel weinig voor. De neerslag van donderdag stelt meer voor. Dan regent het langere tijd, vooral in de ochtend. En uh, vanaf vrijdag ja, dan loopt de temperatuur dan langzaam iets op. Misschien in het weekend 10 graden, maar veel verder komen we niet. Dankjewel, Marco Verhoeven. Stad Stadweiland Zwaan... nu met file nieuws. De ochtendspits is uiteindelijk wat drukker geworden dan normaal. Vooral het afgelopen half uur, drie kwartier... gebeurde er nogal wat uh, ongelukken. De grootste problemen zien we nu in het midden en zuiden van het land. Op de A1, Duitse grens richting Hengelo... gebeurde een ongeluk bij Hengelo met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het ging uh, herhaaldelijk mis op de A28 op diverse plaatsen. Van Utrecht naar Amersfoort uh, bij Soesterberg. Daar is de weg inmiddels weer vrij. De andere kant op richting... Utrecht tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst... 9 kilometer met een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Hogeveen naar Assen... door een kapotte vrachtwagen bij Assen... een half uur oponthoud. En op de A28 van Groningen naar Zwolle... tussen knopend Hogeveen en de wijk 8 kilometer... met een uur oponthoud. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Vijf minuten over half negen zit het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal straks op deze zender. Dat is hem uh, exact half tien. Begint Spraakmakers met Karel Joon de Zwart. Karel, goedemorgen. Goedemorgen Jurgis. Stand.nl, waar gaat het over? Ja, Het gaat over uh, het re referendum over de nieuwe inlichtingenwet. In een referendum dat we uh, morgen ja of nee uh, mogen gaan zeggen. Nou, Premier Rutte uh, schat die op de waarde van een spelshow of uh, kantklossen, dat referendum. <laughs> uh, maar de vraag is eigenlijk, uh, ja, wat is het nut van dat stemmen dus? Het is een raadgevend referendum, dus de uitslag is niet bindend... voor de politiek. 40% van de Nederlanders het onderzoek onlangs van de NOS. weet niet dat die wet ervoor zorgt dat inlichtingendiensten op grotere schaal mogen aftappen. De Eerste en Tweede Kamer hebben al voorgestemd. Dus de stelling is vanochtend. het referendum over de inlichtingenwet is zinloos. Oké. Okay. En uh, de telefoonnummergever is 0800 1101. En stemmen kan via stand.nl. Goed. Dan triksnieuws. Het zat er al een tijd aan te komen overigens. De laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn ter wereld is overleden. Sudan, heette die. Er zijn nu nog twee vrouwtjes, maar de soort lijkt daarmee verloren. Correspondent Koert Lindijer was eind vorig jaar nog bij hem. Wauw, hij staat op, hij staat op. Nou, het is ook het is wel een heel imposant impeza deze. zo ja. groot. Ja. 44 jaar, en het is gigantisch oud voor uh, rhinocerossen... maar zeker deze, de witte, laatste witte noordelijke neushoorn. Kortom, dit beest staat uit te sterven, de last male standing. Ja, Koert, dat was toen. Uh, daar ben je dan. Dit komt toch, niet onverwachts. Nee, hij is inmiddels 45 jaar geworden en dat is heel oud uh, voor, een, uh, voor een neushoorn. Hij had speciale bewakers als hij op de savanna liep en s'nachts sliep hij in een beschermde omheining. Hij kon op een gegeven moment nauwelijks meer opstaan en zonder die bewaking was hij, als de natuur de vrije hand had uh, gehad, waarschijnlijk al besprongen door leeuwen of hyena's en was hij er nu niet meer geweest. Uiteindelijk heeft hij een spuitje gekregen en toen is de last male standing. Nooit meer opgestaan. Nee. Soedan heette hij. Was de laatste tijd uitgegroeid tot een beroemdheid. Wat betekende hij? Hij is uitgegroeid tot een soort icoon van de strijd tegen uitroeiing op, op de planeet. Duizenden mensen uit de hele wereld die kwamen naar het wild, privéwildpark Old Pejeta in Noord-Kenia om hem te bezoeken. Ze raakten hem dan aan en zeiden spiritueel contact met uh, Soudaan te maken. En tijdens dat spirituele contact vertelden uh, mensen mij dan zij de neus horen ook, je moet vechten voor het voortbestaan uh, van mijn soort. Dus hij is, hij is uitgegroeid tot een soort troetelpanda. Uh, tegelijkertijd heeft de wetenschap een heel belangrijke rol. De strijd om zijn soort te laten voortbestaan is nog niet voorbij. De wetenschap neemt over door middel van mogelijk in vitro fertilisatie, IVF. Nou, er is voor miljoenen dollar onderzoek daarna gedaan. Er is sperma van Soudan en andere inmiddels dus overleden noordelijk witte rhinocerosen opgeslagen in de wereld. Er zijn nog twee vrouwtjes over. Die kunnen eventueel worden gebruikt om daar een embryo in te brengen. Ze zijn te zwak om als draagmoeder op te, op te treden. Maar die embryo's die kunnen dan mogelijk bij een ander beest... bijvoorbeeld een zwarte rhinoceros worden ingebracht. En dan is er nog steeds een kleine kans dat zijn soort niet uitsterft. Maar hij, de last male standing, stond symbool voor de strijd van uitroeiing en de vernietiging... van de mensheid, van habitat en dieren. Ja, Koert Lindeijer over uh, Soudan. Dan naar het uh, Wereld Natuurfonds. De neushoorn deskundige daar is Christian van der Hoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wist, u wist dat ook al uh, langer natuurlijk dat het slecht ging. Toch uh, dat nieuws vanochtend. Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ja, het is toch weer een triest bericht. Het is weer typisch in het geval van... onder onze handen sterft een soort uit. En Het, is, uh, het drukt ons weer met de neus op het feit... dat het gewoon niet goed gaat. We hebben net gehoord hè, wat ze hebben gedaan allemaal uh, ja. sperma in ieder geval is er verzameld. Er zijn ja, nog twee van die vrouwtjes. Uh, wat voor toekomst heeft zo'n soort nog? Nou ja, in dit geval is het echt helemaal ook in de handen van de mensen uh, wat ze kunnen doen en uh, wat dan technisch mogelijk is. Um, en daar, daar zal ongetwijfeld ook genoeg aandacht voor zijn. Ik hoop dat we, dat we zorgen dat het niet met andere soorten... met de gewone witte neushoorn of met de zwarte neushoorn niet ook gebeurt. En dat we daar alle, alle moeite en, uh, en inspanningen voor zetten... om te voorkomen dat het met die soorten ook gebeurt. Vindt u eigenlijk wel dat dat moet, al die poespas... om, om dan eventueel nog zo'n witte noordelijke neushoorn te creëren? Uh, nou, als je de kans hebt, moet je wat mij betreft... alles uit de kast halen om zo'n soort te redden... Maar je moet daarbij niet uit het oog verliezen... dat de, dat de andere soorten nog steeds heel erg bedreigd zijn. Dan denk je dat je moet zorgen dat dat in ieder geval niet nog een keer gebeurt. Want hoe gaat het daar nu mee dan? Nou, met de, met de witte neushoorn in het algemeen ging het natuurlijk heel slecht in de jaren. In de vorige eeuw waren er nog maar twintig van. En nu zijn er al inmiddels twintigduizend. Dus dat is goed gelukt. Alleen de druk is natuurlijk enorm hoog nu. De stroperij is enorm bij de witte neushoorn. We werken aan de zwarte neushoorn. Die gaat als enige van de weinige soorten omhoog in aantal. En dat, daar zijn we heel blij mee. Maar dat kost wel ontzettend veel geld en heel veel moeite. En daar moeten we al onze, onze moeite voor inzetten om dat te zorgen dat dat ook blijft gebeuren. Kortom, een wake-up call voor de wereld eigenlijk. Het overlijden ook van deze Soudaan. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Neushoorndeskundige van het Wereld Natuurfonds, Christian van der Hoeven was dat. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, sommige mensen die hebben een zeldzame mutatie... waardoor ze genoeg hebben aan maar 4 tot 6 uur slaap per nacht. Een onderzoek bij muizen heeft nu aangetoond hoe dat precies in zijn werk gaat, schrijft de VRT. Het gemuteerde gen blijkt minder goed in staat... om de aanmaak af te remmen van een hormoon... dat ervoor zorgt dat mensen wakker blijven. En hoewel er heel wat bekende voorbeelden zijn... van mensen die weinig slapen... zoals bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Merkel... die genoeg heeft aan vier uur slaap. En ook Richard Branson, de ondernemer van Virgin... slaapt vier tot vijf uur. En president Trump die zegt zelfs genoeg te hebben aan drie uur slaap. Toch is die bewuste genmutatie zeer zeldzaam. Het gaat ongeveer om één van de bevolking. Het AD schrijft over misschien wel de duurste ontvoering ooit. Leden van de koninklijke familie van Qatar gingen in november 2015... in de woestijn in Irak jagen met valken. En daar ging het mis. Ze werden omsingeld door tientallen militaire voertuigen... en gemaskerde mannen. En de ontvoerders eisten heel veel geld. Na 16 maanden vast te hebben gezeten... werd er door de koninklijke familie 190 miljoen euro betaald... Maar dat geld werd door Irak in beslag genomen... dus moest er nog eens een keer 190 miljoen euro worden overgemaakt. En inclusief blunders kostte die ontvoering al met al 800 miljoen euro. En volgens een Amerikaanse journalist zat een Iraanse generaal achter die ontvoering. De politie in Den Haag dan heeft de druk met mensen... die zeggen dat hun gereedschap is gestolen. 1500 meldingen zijn er binnengekomen. Dit allemaal nadat er afgelopen weekend een inbrekersduo werd betrapt. En bij hen thuis bleken meer dan 300 dozen met gereedschap te liggen. En wie een elektrische zaag of een boormiste... kon zich bij de politie melden. dat hebben mensen dus massaal gedaan. De politie zegt overigens dat niet iedereen zomaar zijn gereedschap terug heeft. Eerst wordt alles in systemen gezet... en ook gecheckt van wie het spul echt is. En de Amsterdamse dierenopvang die doet een dringende oproep bij NH-nieuws. Laat de haasjes met rust, is die oproep. De opvang krijgt namelijk veel jonge haasjes binnen... omdat mensen denken dat de beestjes alleen zijn gelaten door hun moeder... en het koud hebben, maar niets is binnen waar. Moeder is gewoon altijd in de buurt, maar die laat het jong helemaal alleen... om het eigenlijk te beschermen. En nou ja, heel vaak worden toch mensen die voorbij lopen... vinden het haasje, vinden het zielig. Dus uh, dan worden ze eigenlijk ten onrechte opgepakt... en uh, ja, naar ons toegebracht. Ja, dus nogmaals, laat die haasjes gewoon liggen. Zelfs als het koud is, hun vacht is dik genoeg. Ja, en nee, weet je wat ik doe? Ik laat de chocoladehaas ook liggen. Oh, dat wil nou, ik ook gedaan. Ik niet, die in, laat ik niet liggen. Alles en iedereen. Hoeveel kilometer staat er nog, Wijnand? Ja, zo'n 450. Maar ja, het is wel aan het uh, oplossen. Op de meeste plaatsen merken we dat nog niet echt... want sommige dagelijkse files zijn echt langer dan gebruikelijk. Vooral nu rond Amsterdam, aan de noordkant van de stad. Dat hing samen met een ongeluk in de Koentunnel. De weg is wel weer vrij. Ook op de A9 zien we daardoor nog extra vertraging. Op de A28 van uh, Assen naar Zwolle is de weg weer vrij na een ongeluk bij De Wijk. We klokken daar nog drie kwartier op onthoud. En op de A67, Venlo richting Eindhoven, staat een kapotte vrachtwagen stil bij Gelderop. En daar staat nu 6 kilometer via. Hier is de man uit Hoorn, Tim Knol. Say or you can give right Album, Tim Knol was dat, Kids Heart. Het is, um... Nou, wat is het? 14 minuten voor negen, denk ik. Ja, dat moet je zo zeggen. We gaan naar Frankrijk. Laatste nieuws daar. Want er is daar iemand opgepakt. En dat is niet zomaar iemand. Het is niet correspondent Frank Renhout. Maar die heb ik nu wel aan de lijn. Frank, vertel. Het is Nicolas Sarkozy, de oud-president. En dat is net gebeurd, begrijp ik. Wat, wat is er bekend dan over die arrestatie? Er is nog niet zo heel veel bekend, althans er is niks officieel bekendgemaakt. gemaakt... maar de krant Le Monde meldt online dat Nicolas Sarkozy vanochtend inderdaad in hechtenis is genomen. En dat is verband met de verdenkingen die er bestaan... dat zijn campagne, zijn verkiezingscampagne in 2007 op illegale wijze gefinancierd is. En met name dan met geld dat uit Libië kwam, van de Libische leider destijds Gaddafi. En dit gaat dan over de campagne van 2007, zei jij hè? Ja, dit gaat over de campagne van 2007. Die verdenkingen bestonden al vrij snel daarna. Overigens in 2012 kwamen de eerste verdenkingen naar buiten... dat, dat die campagne met illegaal geld gefinancierd zou zijn. Die campagne werd overigens gewonnen door Sarkozy. Hij werd toen president. En er is vooral een verklaring geweest van een zakenman... die heeft gezegd dat hij met 5 miljoen van Tripoli naar Frankrijk is gereisd... en het geld overhandigd zou hebben aan het campagneteam van Nicolas Sarkozy. Nou, die verklaring weegt heel zwaar in die zaak. Daarom wordt er ook al sinds 2013 onderzoek naar gedaan... Maar er zouden nu recent nieuwe bewijzen zijn gekomen uit Libië... van ja, oud-politici daar onder andere... die nieuwe documenten overlegd zouden hebben... aan de onderzoeksrechters in deze zaak. En dat zou de reden zijn geweest om vanochtend uh, Nicolas Sarkozy... inderdaad in hechtenis te nemen voor dat verhoor. Hij was uh, president tot 2012. Uh, wat doet hij? hij heeft nog wel weer een poging gedaan hè, om op het uh, toneel te komen. Is hij nu nog politiek actief eigenlijk? Nee, hij is niet politiek actief, althans niet uh, op de voorgrond, zullen we zeggen. Maar wel op de achtergrond binnen zijn eigen rechtse partij, de Republikeinen. Uh, natuurlijk, daar bemoeit hij zich nog wel met de gang van zaken. Maar in stilte, in de zo zo'n beetje. En verder verdient hij eigenlijk vooral zijn geld van Nicolas Sarkozy tegenwoordig in het lezingencircuit. Hij reist heel de wereld over om daar toespraken, lezingen te houden. Zijn er al reacties? Heb je al reacties gezien op, uh, op die arrestatie? Nee, het nieuws is eigenlijk heel vers. Het is net binnengekomen. Het is ook nog niet officieel bevestigd, zoals ik net al zei. Dus er zijn nog geen reacties binnen. Het enige dat we op dit moment eigenlijk weten... is dat Nicolas Sarkozy 48 uur mag worden vastgehouden voor verhoor. En daarna moeten de onderzoeksrechters in deze zaken besluiten... of de bewijzen die er tegen hem zouden zijn zwaar genoeg zijn. Als dat niet zo is, dan moet hij weer vrijgelaten. En als die wel zwaar genoeg zijn... dan kan hij officieel in staat van beschuldiging worden gesteld. Frank Renaud was dat, met het laatste nieuws uit dat land, uit Frankrijk. Dus uh, Nicolas Sarkozy, de oud-president, opgepakt daar. Ja, uh, we zitten een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, we hebben de afgelopen dagen steeds gesproken met kandidaat-raadsleden... met een bijzonder verhaal. En vandaag nog iemand, Tini Thoma, woont in Woldendorp. Dat is een plaats in de buurt van Delfzijl, in ieder geval in Groningen dus. En die staat op nummer drie op de lijst van Samen Terschelling... Mevrouw Toma, goedemorgen. Goedemorgen. Leg dat eens uit, want Wollendorp, uh, prachtige Wollendorp... maar dat is nog best aan de eind van Terschelling. Dat klopt. Ik ben op Terschelling uh, nou, vroeger in het verleden natuurlijk uh, heel veel geweest. In mijn jeugdjaren. En uh, aangezien ik uh, heel erg veel heb met de zeehonden... en in de zeehonden uh, werkzaam geweest uh, ben, en nog steeds... Uh, is het na het overlijden van uh, Hessel Wiegman vorig jaar... die bezig was met een uh, opvang op de Schelling... is me op de begrafenis gevraagd om uh, te komen helpen... om de opvang uh, te realiseren, zijn droom waar te maken. En uh, dat heb ik gedaan. En zodoende kom ik al een jaar lang regelmatig op de Schelling... en uh, zet ik me in voor... Uh, de zeehondenopvang daar. Ja. U, u, er is een zeehondenopvang dichter bij Woldendorp. Dat klopt. Dat is de munten. <laughs> ja, nou ja, en Pieterburen dacht ik ook gelijk aan. Maar, en Pieterburen ook, ja. ja. Maar u vond het toch nodig om op de Schelling een handje mee te helpen? Ja, daar hadden ze me nodig. Ja. Dus ja. daar ben ik heen gegaan. Ja. En wat, hoe zit dat dan eigenlijk? Want, uh, dus dan, dan, bedoel, daar bent u dan actief... maar dan, dan ben je, ga je automatisch ook op in, uh, nou ja, in de gemeenschap daar... dat zie je voor zo'n lijst vragen. Ja, dan ga je gewoon op in de gemeenschap daar. Ja, de mensen zijn daar echt enorm hartelijk en open. En uh, ja, ze hebben mij gevraagd. En, en, wat dus en kom... moest u daar lang over nadenken? Nee, want ik kon mij gewoon echt heel goed vinden... in uh, waar samen Terschelling voor staat. En dat is bijvoorbeeld? Vooral openheid, transparantheid en eerlijkheid. En veel meer de burgers en de bevolking van Terschelling helpen. En dat echt ook bij de dingen te betrekken. Dat gebeurt nu te weinig, vindt, vindt die partij. Ja. ja. Tja, en, en, want u, u woont nu nog officieel in Woldendorp. Dat klopt. Want ik je moet officieel nog in Woldendorp. Nee, ja. maar je moet, als je toch in de raad gaat, of zo, moet je toch, moet je toch ook in de gemeente wonen? Of, of uh, is dat niet? Ja, als je in de raad gaat, dan uh, ben je verplicht... om uh, daar te gaan wonen waar je in de raad komt. En dat bent u wel, dat bent u wel toegenegen? Ja, want uh, daar sta ik helemaal voor open. En sowieso om... en daarvoor, en natuurlijk voor de zeehondenopvang. Ja. De, was dat sowieso al het plan om die kant op te gaan? Ja. Het was sowieso al uh, in de planning om uh, die kant op te gaan uh, voor de zeeonopvang. Ja, dus u, u wilde sowieso al daar gaan wonen. Ja. Um, wat, wat zijn. U zegt van we de partij komt op hè, voor de belangen van uh, de mensen op de schelling. Nou, dat lijkt me ook logisch als je samen de schelling heet. Maar wat is het, wat is het heikelste punt daar voor de bewoners? Ja, ik denk zelf, uh, en wat ik dan ook wel te horen krijg, dat is gewoon dat er gewoon veel meer openheid moet zijn en transparantie over besluitvormingen. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook de problematiek van de woningen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel jeugd wat, uh, ja, nu nog bij hun ouders woont, maar toch, ja, met de tijd toch echt op zichzelf willen gaan wonen. Ja, en dat is gewoon. Uh, toch wel een probleem, want er is toch een aardige woningtekort. Want de wachttijd is, is behoorlijk lang, hè, begrijp ik. Ja. Ja, de wachttijd is uh, echt lang. Een paar jaar al, geloof ik, ja. Ja, dat klopt. ja, En je en, krijgt genoeg mee. Mensen klampen je ook wel aan, en zo van, van wat er allemaal speelt? Ja, doordat je natuurlijk uh, uh, ja, in zo'n opvang bezig bent. En uh, ja, dan komen ook mensen langs. En... Uh, ja, dan krijg je toch dat je er gesprekken over krijgt. En dan hoor je en, uh, en je ziet natuurlijk ook dingen. En dan, uh, dan denk ik van: oh ja, dat zijn wel dingetjes waar je dan. Uh, ja, dan mensen dus ook wel echt tegenaan lopen. Ja, want we, we, kijk, we komen natuurlijk wel eens op, op de Schelling gewoon uh, om vakantie te vieren. Uh, dus je denkt: oh ja, zo'n vakantieeiland, daar is vast niet zoveel aan de hand. Ja, maar ja, dat is net. Uh, hoe je het ook altijd natuurlijk bekijkt. En uh, dat is natuurlijk, ik denk, ook op alle eilanden zo. Kijk, het vakantievieren is altijd heel anders... als er daadwerkelijk wonen. Hoe en groot... Maak je gewoon... ja, hoe, ja, nee, dat, dat is waar wat u zegt. Hoe, hoe groot is de kans dat u daar in de raad komt? Dat weet ik niet. Dat ligt gewoon aan de Terschellingen zelf... en hoe de Terschellingen zelf morgen gaan stemmen. Want u staat op plaats drie, hè? Ja, dat klopt. Hoeveel, hoeveel uh, zetels heeft die partij nu in de raad... samen met Terschellingen? Samen met de Schelling zit op dit moment niet in de raad. Oh, zit er, zit, zit er niet in? Oké. Okay. Nee, het is net een nieuwe, nieuwe partij. Ja. Oké, okay, nou, de lijst bestaat uit uh, acht mensen. U staat op plaats drie. Dus uh, ja, nou moeten we afwachten morgen natuurlijk. Zij, u bent druk met die zeehonden. Daar was natuurlijk de laatste tijd ook een hoop over te doen. Dat klopt. U, dus een, een, een soort van uh, commissie geweest. Hè? Die heeft gekeken van, wat moeten we met, met de opvang? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja... Daar kijk ik gewoon. Wij werken gewoon uh, uh, met alle opvangcentra's gewoon samen. En wij uh, volgen gewoon ook uh, daarin uh, samen een, uh, een beleid. En daarmee uh, brengen wij zelf ook uh, adviezen uit en uh, naar de minister. Ja, maar ik bedoel, de, de, de, de, eigenlijk de conclusie is van moet het niet elke zeehond die uh, ergens los ligt, maar gelijk opvangen. Uh, nou, we hebben Leni het hard gezien die zegt. daar ben ik het weer totaal niet mee eens. We hebben een heel ander. Natuurbeleid nodig in Nederland. Hoe kijken jullie daar op de Schelling na? Ja, wij zeggen zelf gewoon: van elk dier in nood. en die echt in nood is, ja, die behoor je te helpen. Want staat ook in de wetgeving. Ja, ja, dus dat blijft ook doorgaan. Goed, nou spannende dag morgen. Uh, kijken of, uh, of er überhaupt een zetel te krijgen is. voor uh, deze nieuwe club, samen te Schelling. En wellicht wel uh, drie. Waarschijnlijk wel. We ja. zullen het zien. En geval... heel af wat het Schellingen zeggen. Ja. ja, en dan in ieder geval verhuizen ook naar de Schelling. Dat is wel de bedoeling. En um, dat is de bedoeling. Dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dat is uh, Tini Thomas. Ze woont nu nog in Woldendorp in Groningen, maar uh, staat dus op de lijst daar van uh, die club Samen Ter Schelling.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 De enige olympische sport in Tokio waarbij marihuana straks officieel is toegestaan. Nice! Nu alleen nog even langs de Japanse douane. In Centro. Een... Uh, IT-bedrijf. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl NPO Radio 1